9 uur, Dorrald Megens met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft een memo van de Democraten... in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vrijgegeven. Daarin staat wat volgens de Democraten de rol van de FBI is geweest... in het Rusland-onderzoek. De democraten nemen het in het memo op voor de FBI... in tegenstelling tot de Republikeinen. Die hebben het optreden van de inlichtingendienst juist bekritiseerd. Eerder hield Trump publicatie van het memo van de Democraten nog tegen...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 De Russische ijshockeyers hebben de Olympische titel gewonnen. Ze veroverden het goud in een spectaculaire finale tegen Duitsland. Enkele minuten voor het einde leken de Russen met 2-1 te winnen. Daarop scoorden de Duitsers nog twee keer. En maakte Rusland één minuut voor het einde de stand gelijk. In de verlenging scoorde Rusland nogmaals. Het werd uiteindelijk 4-3. Chef de mission tijdens de Olympische winterspeler Jeroen Bijl... is erg tevreden met de sportieve prestaties van de Nederlandse ploeg gaf hij halverwege de speler nog een 8. Als rapportcijfer nu is dat een 8,5 of een 9. En geeft nu een hoger cijfer... omdat het aantal gouden medailles nog is opgelopen... tot inmiddels acht stuks. Bijl vindt het lastig om een hoogtepunt aan te wijzen van deze spelen. Volgens hem zit aan alle gouden medailles een mooi verhaal. Nederland haalde in totaal 20 medailles... waarvoor vooraf werd gerekend op ongeveer 15. Het weer, helder en koud is het, is nog lichter tot matige vorst. Later vandaag veel zon en hooguit 1 graad boven 0. Door de stevige oostenwind voelt het een stuk kouder aan. En vanaf morgen wordt het overdag nog wat kouder... met s'nachts matige tot strenge vorst. Dit was het RWS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 en gratis thuis bezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Op zoek naar elektronica en techniek ga dan naar Konrad.nl. Techniek begint hier. Ah. Oeh, ach.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 Boek nu op zeetours.nl uw QNAT-cruise naar de Middellandse Zee vanuit Rotterdam... en neem alvast een kijkje op het schip voordat u vertrekt. Zo'n ijzige ochtend, uh, Koos. Um, ik sta hier buiten met Koos Dijksterhuis. En dan lijkt het altijd uh, stil en, en, en rustig Zo als je over de velden kijkt. Maar eigenlijk is er genoeg te beleven, hè? Ja, er is van alles te beleven. Het is ook sowieso is het al fantastisch licht natuurlijk, die lage zon en dat, die ijzigblauwe lucht. Ja. Maar daar zit jij in die sloot. nou ja, jullie zien ze wel vaker, die zaagbekken die zitten nu helemaal achterin, zie je wel? Daar zitten dus oh, twee ja. witte, dat ja. zijn die mannetjes ja. en twee vrouwtjes bij. Vier zaagbekken. Ja, het is crème wit. Is hè? Leuk, grote ja. zaagbek, ja. Prachtig. En die heet de zaagbekken omdat ze een getand bekkie hebben, hier een kiviet om die overzetten. Nou ja, dat is toch ja. de eerste hier, dit seizoen. Is dat zo? Ja. ja, wel. Ja. Ja, leuk. Nou, er kwam net al een sperwer voorbij. Ja, jij zag een sperwer. Nou, die zien we helemaal een, een, een, een, weinig hier. Ja. En die ja. zag jij voorbij schieten. Hij ging op het hekje zitten van de moestuin een tijdje, mooi in het zonnetje. Dat uh, was leuk te zien. Ja. Wat gaaf, die zwanen. Ja, aalsgolf hier met z'n vieren vlakbij, hè? Ja, totaal ja. niet bang. Ja. Die zitten een beetje eigenlijk in, in, in, de, in, de, in, de, in de verschillende poses van een aalscholver, zie je ze zitten zo. Ja, ja net zou ook nog. En uh, ze zijn, die ene is zich aan het drogen hè, met zijn vleugels in de wind. Het moet ijzig koud zijn voor zo'n beest, maar daar heeft hij kennelijk toch geen last van. Nee, nee. Ja. Koos, voor, jij even je columns, je, je, je natuurdagboek. Um, kijk je dan uit naar een hele koude periode als, als variatie, zeg maar. Wat zie je nu? Je pak je verrekijker. Ja, even zien hoor. Dat is twee duiven toch? Wat zijn ja, gewoon houtduiven. Oh, ja. Ja. Uh, nou, kijk je naar uit. Ja, als ik hoor van, oh, dat, uh, en als het dan mooi weer is. Kijk, als het sneeuwt erbij en zo, nou, dat heeft ook wel weer zijn charme hoor. Maar uh, nee, ik vind het heerlijk weer. Ja. Dus je kunt je erop kleden en dan is het, uh, dat is gisteren ook nog uh, een ent gelopen. Dat vind ik wel heel fijn. Alleen al gewoon het sfeertje, je Ja. De frisse lucht. Het uh, nou, is mooi licht om vogels te kijken. Moeten we daar maar even van gebruik maken. Hè? Mensen die lekker naar buiten gaan nu om uh, van alles te zien. Ja, Geschaatst kan er niet worden, maar uh, ge gekeken des te meer. Ja, het is echt al... Lente begint al. Zoals, ja. ik, ik hoorde hier ja. net een, oh. een, een, een grote mond roffelen en zo. Het is echt lente alweer na een aantocht. Ondanks de kou. Dank je wel, Koos. Laatste uur van vroege vogels: de Exmoor pony als kleine, compacte begrazer. Aandacht voor de Europese actie gericht tegen de belabberde omstandigheden in de konijnenveehouderij. Acties tegen de bastard satijnrups in de duinen bij Ter Heide. En willen we nou meer of minder zonnepanelen in onze weides? Tot tien uur is dit vroege vogels. van de Russische volksdansen in tempo vivo... van de Russische componist Anatol Liadov. Naast het welbekende Przewalski-paard... behoort ook de Exmorpony tot een oerpaardenras. Een klein, compact, winterhard ras... dat steeds meer te zien is in onze natuurgebieden... Want deze pony is een uitstekende terreinonderhouder. In natuurgebied De Klomp bij Ede graast een kleine kudde Exmoors. Verslaggever Marlijn Snijders ziet samen met terreinbeheerder Peter Verbeek... hoe Hans Hovens van Samenwerkingsverband Exmoor Ponies... twee nieuwe merries komt afleveren. Het is ongeveer 13 hectare. Op de rand is een hectare of 6, 7, is allemaal afgeplacht... De bouw vooraf gehaald, dus uh, ingestrooid met uh, maïscholden uit een ander natuurgebied. En die staan al orchideeën en gentianen en uh, mm. Spaanse ruiters. fantastisch mooi Britten te ontwikkelen. En vroeger was dit gras? Dit, vroeger was de maïs een heel intensief uh, zware mestgrasland. Dus dat natuurwater was 0,0. Uh, ja, dus uh, en de gemeente Ede moest op uh, een gegeven moment uh, iets compenseren omdat er door de, de aanleg van industrietreinen, natuurwater ver verloren ging. Dat hebben ze hier neergelegd, die compensatie. En nu hebben we een fantastisch mooi natuurgebied. Totaal is iets van 70 hectare natuur ontwikkeld... waarvan dit één stuk, 13 hectare is, waar die ex lopen. Ja, want daar komen we voor. Hans ja. komt nu met de trailer aan. Met de paarden. Daar gaan we maar eens even naartoe, ja. Peter. Ja. Want anders zijn ze uitgeladen voordat wij er zijn. Hans! Dus ik wil ze eigenlijk nu aflaten. Je hoort ze stommelen. Kom oh maar. Ja, ik zie ook nergens een verwonding. Kijk, de Henks heeft ze nou gezien. Hij komt nu aanrennen. Hij denkt, daar is wat interessants te doen. De merries komen ook mee met een veulen. Kijk hoe zij reageren. Kijk, hier even neusje en neusje. Het gaat heel rustig. Zij komt ook bij hem snuffelen, die andere merry. Ik ben wel benieuwd hoe hij zich gedraagt nu. Nou, hij gaat er even opdrijven nu. Nou, is hij zo opendrijven? Dat doen Hengs altijd. Even laten zien dat hij de leider is. Ja, dat is, dit is een normaal gedrag wat we eigenlijk ook willen zien. Hij gedraagt zich tot nog toe nog keurig. Ze nu beginnen die anderen ook dichterbij te komen. Ze zijn heel geïnteresseerd. Ja, leuk. Ja. Ja, dat zijn de exmoors. Nou Peter, je exmoors. Ze zijn er. En rust in de, de groep. Ja, ja, klopt. En uh, eindelijk een goede begrazingsdruk ook nu. Want ja. het gebied is echt een stuk uh, groter geworden. Dus uh, dan kunnen ze hier mooi uh, rondlopen. Uh, ja, rond, uh, ja. En het gebied onderhouden. Ik moet eerlijk uh, zeggen, ik ken alleen maar die koninkpaarden. Ja. Maar uh, nu een nieuwe variant. Oude variant. Koning, ik heb nog even een beetje mijn huiswerk gedaan. <laughs> maar ook nog even in de konink verdiept. Een prachtig paard. Dat in de dertiger jaren van de vorige eeuw is gefokt of veredeld is door een, een Poolse meneer Vetulani. Ja, ik zit er wat hazen aan. Hè? Drie hazen, prachtig. Oh, ja. Nou, de koning, dat is, dat is het paard eigenlijk wat in de tachtiger jaren... hier in Nederland heel veel is ingezet voor, uh, voor begazingsprojecten. En toen wist men eigenlijk niet van wat moeten we halen... want het wilde paard op de Przewanski paard, nou zou zijn uitgestorven. Ja. Er waren gelukkig wel al... Een aantal Engelsen die, en ook een Duitse meneer, een professor... die, die hebben altijd gezegd van, het nou, is niet uitgestorven Wij hebben daar uh, een paar jaar geleden ook een wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt gewoon, ja, niet alleen uit on, ons onderzoek... maar ook uit gewoon wat er al bekend was... Ja, is gewoon heel duidelijk dat dit gewoon het wilde paard is. En ons belang is gewoon om dat dier in stand te houden wereldwijd. Ja. Want ja. er zijn er gewoon te weinig. Maar ja. waar leven ze nu? In Engeland uh, lopen er een paar duizend en in Nederland een paar honderd. Ik denk iets van drie, En En is, Nederland is dan de tweede grootste populatie wereldwijd. Oh, dat is niet heel groot. Nee. Het probleem is gewoon dat het hele markt vergeven van de koningspaden. Ja. Ook hier was het zo. Die konings kun je van niks krijgen, want er worden natuurlijk zoveel geboren elk jaar hier. Ja. En ja, die moeten kwijt. De grote draad aan het slachthuis. Dus ook hier konden ze voor niks konings krijgen, Maar gelukkig heeft de gemeente doorgezet dat we toch hier ook exmoors uh, konden plaatsen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want uh, we willen zoveel doen ook met exmoors. Niks tegen die konings, maar die exmoors willen we ook hebben natuurlijk. En wat is er goed aan die exmoor? Waarom ja. denk jij, hé, hey, een exmoor en ja, geen goed, koning? Nee, het verhaal is natuurlijk veel beter dat hij uh, echt wild is. En maar hij is ook kleiner waardoor die dus makkelijker ingezet kan worden in kleinere gebieden. Want die koning is groot, die heeft meer nodig. Die moet, als ze jaar rond ergens lopen, dan moet het gebied voldoende groot zijn... dat ze het hele jaar door voedsel krijgen. Want het is heel belangrijk dat ze jaar rond begrazen. En dan krijg je pas hele mooie effecten in je vegetatie en in je structuuropbouw. Zo gauw je, je seizoen begrazen, doet, is het allemaal weg. Dan is het bijna niet voor elkaar te krijgen. Nou, en, en er is ook een, een ja. ander aspect. Ja. Ja. Uh, iedereen is er eigenlijk over eens die een beetje ervaring met paarden heeft. Antinatuur, dus die zeggen allemaal... Die exmoors, die zijn ook in hun gedrag wild. Je kan ze niet naderen. En dat zie je bij die konings wel. Als je kijkt naar die film De Nieuwe Wildernis, The Making Of. Ja, dan zie je gewoon dat ze gewoon naar de cameraman toe gaan. Je kan ze gewoon aanraken. Deze hengst, die heb ik zelf ooit getemd. Nou, ik kan hem onmogelijk nog aanraken. Kijk, prachtig hè? Hij loopt er nog even een beetje achteraan. Maar uh, heel rustig allemaal. Typisch die hele brede nek van die, uh, ja, van die mooi. He? Die tekeningen van Lascaux... die hebben ook zo'n hele aparte vorm. In de grot in de ja. grot, ja, die lijken totaal niet op de koning, die lijken exact op zo'n exmoor. Ja, dat dat zijn de, de tekeningen van Lascaux. Dat is ja, gewoon dat een Exmoor. Ja. Maar als ik heel even kijk naar oerpaarden. Hè? Ja. Zijn er dan verschillende oerpaarden Absoluut. tegelijkertijd ontsprongen? Ja. Ja. Je moet je eigenlijk voorstellen, hè? Uh, er is nu heel veel mitochondriaal DNA onderzoek gedaan. En een Przewalski-paard heeft zelfs twee chromosomen meer... Een altijd rechtopstaande manen, dat is een zebra. Oh hoor, mooi. Ja, dat was even een schreeuw van een merrie. Van de Przewalski-paard is dus gewoon ook de hele geschiedenis bekend. Hè? De eerste die werden in het wild gevangen. Nou, het is precies dezelfde geschiedenis eigenlijk als met de Exmo. Die zijn in 1818... tot 1818 kwamen ze eigenlijk uitsluitend in het wild voor dan werden er wel uit het gebied gevangen. En dat is voor het eerst in 1086 beschreven. Dus je kan zeggen dat ze enigszins gedomesticeerd zijn... Hè? sinds de laatste 200 jaar. Maar dat staat natuurlijk in geen verhouding... tot wat je uh, met, met huispaden hebt. Want die zijn duizenden jaren gedomesticeerd. Of 6000 jaar gedomesticeerd. Ja. Maar waarom is het belangrijk... Ja, Hans, misschien uh, doe ik je pijn met deze opmerking, maar waarom is het belangrijk dat we hier een oerpaard hebben? We, als het maar graast, zou ik denken. Nou, dat klopt. Daar heb je wel gelijk in. Hè? En, en zo, staat, uh, zo staan natuurlijk ook de terreinbeheerders erin. En daar hebben wij ook respect voor. Wij zelf, als samenwerkingsverband Exmo-pony, ons gaat het echt om het in stand houden van de oerpony van, van Noord-West-Europa, ja. zeg maar. Ja. ja. Als we door het Rijnloop kunnen we ook zien. Ja. Dit is gewoon uh, voor ons ook een heel mooi voorbeeldgebied. Om dat te zien hoe het, uh, ja, hoe het fantastisch gaat. Die staan er gewoon de orchideeën en de klokken in Staan er gewoon overal in de wei. De paden laten ze gewoon staan. Op de padenpaadjes, uh, daar kiemen ze gewoon. Dat is echt uh, heel mooi om te zien hoe ze zich ontwikkelt hier. Theorie is eigenlijk... En daar zijn eigenlijk de wetenschappers het ook wel over eens. Op basis van dat mitochondriale DNA. Hè, dat je vroeger ja. dus verschillende oerponies had. Per gebied een ander type. Ja. En een van die oertypes... Die is in het wereld gewoon behouden gebleven. En ja, dat is dus die, uh, ja, de Noord-Europese oerpony, oftewel de Exmo-pony. Ja. Zullen we nog een klein stukje ja. lopen, heren? Zullen we niet veel orchideeën zien Nee, nu, geen orchideeën <laughs> vandaag. Hoeveel had je er ook alweer in dit gebied, Peter? Nou, dit, vorig jaar voor het eerst uh, stukken 50 of zo. Maar die zijn echt een komen, dus het is echt een, een ontwikkeling. Oh, ik, ja. Het is een jong gebied, dus ik verwacht dat het uh, steeds meer wordt. Allemaal dankzij die leuke pony. Ja, onder andere. Die vindt zich echt heel mooi te ontwikkelen. En jullie hadden zelfs Spaanse ruiter hier, geloof ja, ik. Spaanse ja, Spaanse hier. Oh, ik hebt allemaal de water getrokken. En koeien grazen dan heel anders? Ja, koeien kan nou, ja, koeien, ja, dat klopt. Koeien hebben geen latrines bijvoorbeeld. Die, die laten over de mes vallen. Okay. En paarden hebben echt dat, dat verplaatsen van die voedingsstoffen binnen je trein, Dat doen die paarden heel sterk. Dus je krijgt hele mooie verschaalde stukken al heel snel. Je bent ook ineens fan van die pony geworden, ja, Peter. Ben ik ben al heel lang. Eh, de, oh. nee, ik ben helemaal eh, fan van de paardenbegrazing. Kijk. Dus, kijk uh, oh. Nou, hij is toch wel heel netjes uh, opgevoed, hè, onze ja, angst. Ja, ja. <laughs> Het is gewoon ik uh, als de knuffelen zijn. Ja, leuk hè. Even een kiekje, dat mag wel, hè. really so. close The Return to the Winter Camp, uit de speelfilm Dances with Wolves... uitgevoerd door de componist John Barry en zijn orkest. In heel Europa wordt vanaf dit weekend actie gevoerd voor het konijn. Het gehouden konijn. Want mensen wel zijn in de veehouderij... is het slecht gesteld, volgens de actievoerders. Een konijn zou het nog slechter hebben dan een legbatterijkip. Aan de telefoon Geert Laugs van Compassion in World Farming Nederland. Goedemorgen, Geert. Goedemorgen. Hoe, hoe slecht gesteld is het met het, uh, het uh, uh, uh, veehouderij konijn? Ja, het uh, is behoorlijk slecht gesteld met het uh, veehouderij he konijn. Uh, je hebt net een vergelijking gemaakt met kippen en die oude kale legbatterijen. Mm -hmm. Voor kippen zijn die afgeschaft, maar voor konijnen bestaan ze eigenlijk nog steeds. Konijnen die willen van nature natuurlijk springen en huppelen. Zo kennen we het konijn. Ze willen graag een tunneltje graven, een hol maken. Ze willen iets hebben om aan te knagen. En in feite leven ze in kooien. Ze leven in kale kooien op draadgaas. Ze staan op metaal. Uh, ze kunnen geen kand op. Vaak kunnen ze nog niet eens uh, rechtop gaan staan. En dat is behoorlijk slecht voor hun welzijn. Ze voelen zich niet lekker. En hoeveel, hoeveel, ruimte, hoeveel ruimte hebben ze? Met, met, met z'n hoeveel zitten ze in zo'n kooi? Um, nou, dat verschil, ze kunnen vaak met z'n vier of vijf in zo'n kooi zetten. Het ligt er ook een beetje aan waar die kooien staan. In het buitenland zijn ze wat kleiner dan uh, in Nederland. Um, maar je moet je voorstellen dat zo'n kooi ongeveer 30 centimeter hoog is. En ja, dan kan een konijn, konijn die kan geen kan dat, maar kan eigenlijk vaak nog niet eens rechtop staan. Ja. Waarom, waarom weten we dat eigenlijk niet? Waarom is dat zo onbekend? Ja, het is eigenlijk een beetje een verborgen tak van de V-industrie. En men doet daar eigenlijk nogal uh, ja, geheimzinnig over. Maar um, um, blijkelijk heeft men iets te verbergen en dat snap ik ook wel. Hè, want uh, de, uh, uh, de sterftecijfers, de uitval. ...in die kooien is... Uh, ...is behoorlijk groot... Hmm. ...en het is eerlijk gezegd ook niet om aan te zien... ...als je kijkt naar films die wij met Compassion in World Farming... ...gemaakt hebben een paar jaar geleden... ...in Frankrijk, Italië, Spanje... ...dan is het verschrikkelijk... Het ...om hoeveel konijnen gaat het in Europa... Nou ja, dat is ook weer zoiets. Het is dus de verborgen vee-industrie. Uh, we kunnen maar schatten. Hè, en dan gaan wij maar even uit van wat de Verenigde Naties, de FAO... de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, zeggen. En die gaan uit van meer dan 300 miljoen konijnen per jaar. En uh, die verbruikt worden per jaar in de ja. vee-industrie. Ja. In het Europees Parlement wil dat dat konijn het beter krijgt. Een jaar geleden heeft ze dat besloten, een rapport aangenomen. Uh, wat, er, wat is er in het jaar gebeurd? Nou, in dat jaar is er eigenlijk nog niet zo heel veel gebeurd. Of laten we maar zeggen, niks. Um, het Europees Parlement heeft dat inderdaad met overgrote meerderheid heeft dat, uh, aangeboden. Ze hebben gevraagd om welzijnsregels voor konijnen. Hè. Die zijn er wel voor varkens, die zijn er voor kippen, die zijn er voor uh, uh, uh -huh. kalfjes. Maar voor konijnen zijn die er nog niet. En ze willen ook dat die je dat die eh, afgeschaft worden. Nou, in Europa heb je eh, meer partijen nodig dan alleen maar het parlement. De landbouwministers moeten er iets over zeggen. De Europese Commissie moet er iets over zeggen. En wij willen nu dat die landbouwministers vaart achter gaan zetten... ...om recht te doen aan die uitspraak van het Europese parlement. Want dat is tenslotte de gekozen volksvertegenwoordiging van Europa. Ja, want jullie gaan, jullie gaan dus uh, met deze actie ook minister Carole Schout uh, benaderen... ...of opporren om, om iets te doen? Hoe, uh, wat zijn jullie plannen? Um, ja, vanaf uh, dit weekend kunnen we op onze website... cwf.nl mensen tekenen om Schouten te vragen... ...het voortouw te nemen in Europa. En Europa moet snel met regels komen. De kooien moeten weg. En Nederland moet daar actief het voortouw in nemen. We hebben hoop dat Schouten dat wel uh, wil doen... ...want haar voorgangers die, uh, hebben eigenlijk altijd al gezegd... ...dat er iets moet gebeuren voor, uh, voor de konijnen... Um, Schouten is heel terughoudend uh, als het gaat om veranderingen in de veeindustrie. Ze wil veel aan de sector overlaten. Maar in dit geval kan ze eigenlijk niet anders dan heel actief uh, in Europa uh, haar best gaan doen voor de konijnen. Dat ja. is, ook, is ook in het belang van de Nederlandse sector. Ja. Hoe, hoe, hoe staat het trouwens in, de, in, de, in Nederland? Hebben de konijnen het hier, je al, de kooien zijn hier iets groter. Hebben ze het hier iets beter? Ja, in Nederland zijn ook nog konijnen in kooien, maar lang niet meer alle konijnen uh, leven in die kooien. De kooien zijn ook uh, wat hoger, er is een platje in gemaakt. Um, en er zijn ook uh, parksystemen, dat zijn wat grotere um, ja, kooien, mag je het eigenlijk niet zeggen, want er zit geen afgesloten bovenkant op. Um, dus dat is wat beter. Nou, het zit er nog steeds niet helemaal erg Het valt te verbeteren. Goed, uh, uh, Geert, heel veel succes met jullie, uh, met jullie actie. We zetten hem door op, uh, op onze site vroegevogels.bnvara.nl. Daar kan iedereen uh, lezen over de actie of uh, de, uh, zijn bijdrage daaraan leveren. Geert Laugs van de dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming Nederland, dankjewel. Graag gedaan. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Uh, weer naar het uh, antwoordapparaat van de natuur. 035-6711-338. Met Roger Sorel in Giethoorn. Vandaag kwam ik tussen de middag rond een uur of twaalf... voor mij de eerste kivite tegen. Een groepje van tien. En eerst hoorde ik ze en later dacht ik, ja, daar zijn ze. Marjolein uit Vraneker. Ik was gisteren op de Waddenzeedijk tussen Harlingen en Vraneker... En wat zag ik daar? Vijf minuten. Met vrater Willy Bruinus in de beeld, op weg naar het landgoed Oostbroek, kom ik over de Bisschopsweg. En daar zag ik het eerste speenkruid. En waarom noemt men het speenkruid? Omdat de wortels van dat plantje heel erg lijken op spenen. Jen van Leeuwen in Landgraaf Noord Hoor ik uh, net de eerste veldlederik. Tja, ik weet Ik hoorde hier in de Verdistraat in Gouda, in Gouda-Goverwelle, de Vink vol op zingen. Gietjes snel uit Zo te zien krijgen we deze lente heel propere buurtjes. De schoonmaak is duidelijk begonnen. In het tempelmeesterkastje wel te verstaan. Al enkele dagen worden de poepjes en troepjes van de nachtelijke slaapuurtjes vanuit het kastje naar buiten gebracht. Ik zal dit goede voorbeeld maar eens gaan volgen. Paul van der Veur, De Punt. Vanmorgen een uh, de holenduit gezien. En vanmiddag een staartmees die steeds minutenlang tegen het raam aanvliegt op een paar meter afstand. Waarschijnlijk tot hij in zijn spiegelbeeld een rivaal ziet, een concurrent. En ook doordat in deze tijd van het jaar natuurlijk ook de hormonen door zijn lijfje gieren. Petters van der Kolk van de IVN-tuin in Reden. Hier en daar ijs in het Apeldoornse kanaal bij dieren. ...toch al een beetje voorjaar. In een door de zon beschenen, ondiepe plaats bij de oever... ...wemelde het van watervlooien en cyclops, eenhoogjes. De vrouwtjes hiervan, al duidelijk herkenbaar aan de twee eierzakjes. Annelie Kronius, Amsterdam. Zondagmiddag ben ik tegen zonsondergang naar het landje van Gijzel ...in Oudekerk aan de Amstel gegaan. Het was helder koud en bijna windstil. Het ondergelopen landje zat vol met eenden wilde eenden, sminken, wintertalingen, slot eenden een enkele pijlstaart... en veel verder zag ik ook een groepje steltlopers. Het was echt waar een groepje grutto's. Ondanks dat het er helemaal niet op lijkt, nadat het einde van de winter dus. Ja, en die laatste vogel, dat was niet onze eigen grutto die in Nederland broedt... maar zijn noordelijke broertje, de IJslandse grutto. Die, nou ja, die lijkt er als twee druppels water op, maar het is hem niet... En die trekt ook euh, later weer door naar het noorden. U hoorde ook een Veno-bericht van onze Frater, Frater Willy Broordes. Hij is deze week negentig geworden. Frater, van harte gefeliciteerd en blijf bellen hè, met de veno -lijn 035 671 338 Piano Duo Chromelink speelde de 15e wals voor piano-duet uit de Nooie Liebesliederwalzer van Johannes Brahms. Wij gaan nog een keer in deze uitzending naar Pyeongchang. Gio Lippens met het laatste nieuws van de Olympische, de Olympische, Winterspeler, in de Olympische Winterspeler in Pyeongchang. Pyeongchang is het jullie in de Olympisch nieuws met Gio Lippens. Na Bijna 2,5 week zijn de 23ste Olympische Winterspelen zo goed als afgelopen. De medailles zijn verdeeld, vanmiddag om 12 uur rest alleen nog de sluitingsceremonie. Voor Nederland zat het er gisteren al op, na de afronding van het Olympisch schaatstoernooi. Chef de mission Jeroen Bijl blikt terug op succesvolle winterspelen voor Team NL... al kan hij niet zo snel een historisch moment noemen... zoals de foute wissel van Sven Kramer in 2010... of de gouden oefening van Epke Zonderland in 2012.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 Maar dat vond ik wel, uh, ja, toch wel het, het dieptepunt als het in ieder geval over sportief gaat. Ja, want als je het dan hebt over groots verliezen, hoe zo'n jongen daarmee omgaat, is ook wel weer bijzonder. Hè? Dat ja. binnen de kortste keren staan er, foto's, staan er selfies op Instagram dat hij allemaal pinnen in zijn schouder heeft. En... Ik denk dat het gewoon nieuwe generatie is. Die, dat is allemaal transparant. Die delen alles uh, op of het nou Instagram is, Facebook. Dus dat is helemaal, <laughs> eigenlijk wel mooi dat hij dat doet op die manier. Al ja. met al, Henry vroeg jou volgens mij een uh, cijfer hè? halverwege de speler. Ja. Een 8-grafje, als, uh, ja. als ik me goed herinner. Wat is het nu? Uh, Oké, okay. we gaan niet zo omhoog. 8,5, 9. Waarom dan? Nou, gewoon toch die uiteindelijke prestaties. Want dat ben je er toch voor. Kijk, wat ik belangrijk vind in, in mijn, mijn rol ook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 Nou, dat was chef de mission Jeroen Bijl over de winterspelen dan in Nederlands perspectief. En op de valreep heeft de Noorse langloofster Marit Björgen zich vandaag gekroond tot de beste winterolympiër aller tijden. Ze won de 30 kilometer massastart en daarmee is een landgenoot voorbij gegaan in de eeuwige ranglijst. De biatleet Ole Einar Björndalen. De 37-jarige Bjørgen heeft nu 8 gouden, 4 zilveren en 3 bronzen medailles veroverd. Twee bronzen meer dan Björndalen. En met die winst heeft Noorwegen trouwens in één klap het medailleklassement gewonnen. Duitsland is tweede geworden voor Canada en de Verenigde Staten. Nederland maakt de top 5 compleet met 8 gouden, 6 zilveren en 6 bronzen medailles. En daarmee sluiten wij ook af. Dit was de laatste Olympische update op Radio 1 vanuit Pyeongchang. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Spelen. Dankjewel je Gio Lippens. U bent weer terug bij Vroege Vogels. Bezoekers van het strand bij het Westlandse Terheide... kunnen weer opgelucht ademhalen. Want de rupsen van de bastaard-satijnvlinder zijn weg. Sinds een paar jaar trokken deze rupsen in juni massaal vanuit de duinen naar het strand. Met alle gevolgen van dien voor de badgasten. Want de rupsenharen zorgen voor irritatie en pijnlijke rode bulten. KNNV Delfland organiseerde vorige week een knipdag. Met tientallen vrijwilligers uit de buurt... zijn de nesten van de rupsen weggeknipt uit de jonge duindoorns. het Paramoor ging kijken. Ja, werken ja. We, naar we, werken we, we naar elkaar toe. Ja, deze kant op. ja. ja. ja slim. Ja. Hier gaat het om, hè, om, om, deze, ja. om deze takken. En daar zitten allemaal... Uh, Eitjes in. Van rupsen. Ja. En die moeten jullie weg hebben. Ja. Want wat gebeurt er als jullie dat niet doen? Nou, dat hebben we verleden jaar gezien, toen hebben we drie weken last gehad. En ik ben heel erg van de natuur, dus eerst ging ik ze allemaal redden. Maar ja, het was echt erg. De kok moest naar het ziekenhuis en uh, klanten. Hoezo, wat gebeurde er dan? En nou, die haartjes die gaan op je huid zitten en dan krijg je een soort brandwonden. Ja. En uh, ja, sommige mensen zijn daar allergisch voor ja. en uh, dat is echt heel vervelend. Maar ze kruipen dus van hier ze, vanaf de Ze kruipen wanneer ze, ze zoeken een plek omhoog en daar vandaan gaan ze vliegen. En jullie zaten op het strand of jullie ja. hebben een uh, een, een iets op het strand? Een uh, strandtent. Aha. Ja, voor ons was het heel vervelend, want het was precies in die paar weken mooi weer. Ja. Dus uh, dit jaar hebben we ze dan gelukkig niet. Zeg nee, <laughs> <echt> het woord. <laughs> dat is even afwachten natuurlijk, maar jullie nee, zijn in ieder geval goed we... bezig. Ja, ja, en het is ook een grote groep mensen. Ja, voor maar U dat moet ook wel, want ik zie het is een hele stroom Ja, strook het is heel veel. Ja. Dus ja. jullie zijn nog wel even bezig. Ja, we zijn ja. nog wel even bezig. Dit is natuurlijk eigenlijk een stuk natuur wat, wat hier uh, nou ja, in negen, uh, een jaar of vijf, zes geleden pas aangelegd is hoor. Dus, uh, en wat hier gebeurt is, is dat natuurlijk al die planten vrij klein zijn. Er zitten best wel veel rupsen. Ja, en dan is het te weinig voedsel en dan gaan ze het strand op. Zeg maar. dus, uh, door dit weg te halen, dan voorkom je in ieder geval die, uh, die plaag straks uh, opnieuw in de zomer. Want uh, dat was geen doen eigenlijk als je gewoon de foto's gezien hebt van mensen die daar gewoon mee in aanraking geweest zijn. Hele kapotte ruggen, oh, ja. ruggen. Ja. En het gaat gewoon om de bastaard Satijn. Bastard Satijn Vlinder, bastard, satijn, vlinder. Ja, de rups daarvan dan eigenlijk. Ja, precies, ja, ze gaan, he? ze gaan, het is een nachtvlinder. Ja. En zo gauw die uh, vlinder is, dan heb je er geen last van. En dan vindt iedereen het mooi ook. Want iedereen vindt vlinder best wel mooi natuurlijk. Ja. Maar rups kan vies zijn. Maar in dit geval ook schadelijk. Dus uh, ja. ja, dan... Uh dan moet je er toch wat aan gaan doen, zeg maar. En dit zijn een verzameling mensen. Nou, van de KNV heb ik begrepen. Maar ja. ook mensen die hier een strandtent hebben. Ja, nou, ik ben de in de politiek. hebben ja. We het uh, al nu drie keer aangekaart. De eerste keer mocht het gewoon niet. wilden ze gewoon uh, daar absoluut in meewerken. Want het is gewoon een natuurplaag, zoals ook kwallen een uh, natuurplaag is. Ja. Ja. Dus dan uh, denk je, ja, dan moet je natuur zo gang laten gaan. Ja. Maar ja, op een gegeven moment dan, uh, als je hier langs het pad loopt... Nou ja, goed, je ziet zelf hoeveel, uh, hoeveel van die spinsels ik hier zitten eigenlijk. als die allemaal witte, uitkomen, witte vlokken als die, overal, ja. als, die, als die uit gaan komen, dan weet je dat het een grotere plaag wordt het nog als vorig jaar. Dus ik ja. ben blij dat dan uiteindelijk het Hoogheemraad uh, mede met uh, gemeente Westland besloten hebben om het er toch maar te gaan doen eigenlijk. Ja. Het was twee keer nee en dan pas na de derde keer opnieuw vragen in de commissie en in ja. de gemeenteraad is, de, is dan die oplossing er gekomen. Dus het is dus, dus de eerste keer? Dit dat is de eerste knippen. keer dat we dit doen. Ja, ik weet dat ze in Haag al eerder bezig zijn. En in uh, de Schelling hebben ze, ook de, de plaat, hebben ze het zelfs opgenomen in de beheerplannen. Oh. Dat ze daar preventief gaan bestrijden. Ja. Ja, dat zou hier ook moeten gebeuren, denk ik. Je moet het gewoon niet zo ver laten komen. Dat, het, uh, dat er gewoon een niet wilde, niet op het strand wilde komen. Zelfs de reddingsbrigade wilde niet meer gaan werken als die Russen er zouden komen. Ja, dan, uh, <laughs> dan is het toch een brug te ver, denk ik. Jij bent van de gemeente Westland, hè? Ja, klopt. Hè? En, uh, ja, deels moest... ook voor de KNV. Ja. Nou is dit, uh, begreep ik, uh, aangelegd, hè? dit stukje natuur. En sindsdien zit u daar. Ja, dat komt vooral ja. omdat hier de waardplanten staan uh, van de bastard tuinvlinder. Zoals die duindoorn. Uh, ja, zoals duindoorn en uh, andere uh, duinplanten. Uh, in andere delen zit hij ook, maar daar is het ecologische evenwicht waarschijnlijk een stuk beter. Dus knippen dan, hè? voor ja. het eerst nu. Ja. En uh, zou het werken, denk je? Nou ja, voorlopig voor de zomer zal het wel werken. En uh, daarna is het uh, aan Delftland om, uh, om de rest uh, uit te voeren. Het is hun. Uh, ja, de, valt onder de hun duinen heer. zijn van het Hoge Is het een mooi vlindertje eigenlijk? Die, uh, ja, het is een nachtvlinder, een witte oh. nachtvlinder. Dus we zien hem eigenlijk niet. Nou, uit. Ja, ja, zeker. Nou, de rups is mooier. Uh, <laughs> en. Uh, nou ja, de vlinder is ook wel mooi, maar die zie je bijna niet. Dus. Ja. Nou, ga jij foto's maken hier? Ja. Ik ga nog eventjes uh, de vrijwilligers aanmoedigen. Ja, dankjewel. Oké, okay, na nou succes. Ja, dankjewel. <tied> Dan uh, gaan we de woorden even erbij we halen. Een voor de ik uh, ik, uh, ik heb een vroeg gezien. hier, je al uh, kwijt. Leo? Uh, 500. 500. 500 rups in zo'n nestje. Wow. 500? Yeah. Ja. Dan hebben we er al een paar miljoen. Oh, wacht even. Vreselijk vreselijke doornen veren je aan het zijn. Wauw. Die zwarte... Kijk, je. hier is een voor je vingers? Heel fijn. Nee, die, die, die, dat doet helemaal geen kwaad. Hè? Oh. Het zijn de brandharen die die rupsen kwijtraken als ze gaan vervellen. Mm -hmm. En die zijn... Uh, als ze van een rupsen flitten. worden. Die zijn schijndel. Ja. Al die kleine, breine dingetjes. Jezus. Dat is wel minuscuur. hè? Ik had er gisteren eentje, nou, dat was het duidelijk gezichtbaar. Ja. Misschien gaan die nesten ook al dood, ik weet het niet. En alleen in één zo'n spinsel zitten er dus al... Uh... Vijf, kunnen er vijfhonderd zitten, ja. En het is hier bezaaid met die witte vlokjes. Dus, ja, uh... nou, nu uh, hier dit, dit vak verderop, daar valt het wel mee. Want ja? Deze had ik gisteren voor mezelf even opengemaakt. En toen dacht ik van... Het lijkt al een braakbal, hè, waar je zit ja. En het is, het, is, het is blad eigenlijk. Nou, hier, nu kijk, kun je nou, ze zien zitten, ja. Ja. Ja. Oh ja. Die zijn al in een ver stadium. Dat is een beetje bruin-geel. Ja, zijn toch ja? al een halve centimeter. Hey, maar waar gaan ze nou juist in die, die duindoorn zitten, in die takken? Vanwege die stekels? Ik, ik denk de, de bescherming, ja. ja. Ja, dat denk ik, ja. Ja. ja. Zo, dat zijn geen halve maatregelen, zeg, deze tas. Ja, Mag eens denk... even kijken? Is dit de oogst van, uh, van uh, dit eerste uh, half uur? Half uur, drie kwartier, ja. Ik heb ambitie. Zo, ja. <laughs> <laughs> Ongelooflijk, zeg. Waarom doe je dit? Eigenlijk omdat ik zag hoeveel uh, last de mensen ervan hadden en de kinderen. Ja? ja, dat is gewoon zonde. Want je komt hier uit de buurt? Ik woon niet achter. Oh, en je hebt er ook uh, Hup, Dan gaat er een lading. Pas dan ook wat afval, zie ik. Slesjes. Ja. Want je hebt dat zelf ook ervaren op het strand? Nou ja, gelukkig ik zelf niet, want dan nee. ga ik wel naar een ander plekje. Maar de mensen die te laat door hadden. Ja, de, de jeuk die ze hadden, de weken die ze er last van hadden, dat is gewoon niet leuk. Ja. Het enige last wat ik ervan had was met hardlopen dat ik die haren tegen mijn benen aankreeg. Dat ik dacht van, oh nu al, uh, moet je nagaan als je er gewoon tussen hebt gelegen. Ja. Ik hou van de natuur, ja. maar als iets te veel is en zoveel overlast, ja, dan, dan moeten we er wat aan doen. Ja. ...uit de uh, zeven canciones populares españolas van de Spanjaard Manuel de Faya. Wie een wandeling maakt langs uh, akkers en weilanden... ...loopt grote kans daar binnenkort een nieuw soort gewas te zien. Zonnepanelen. Om de energiedoelen van het laatste klimaatakkoord te halen... kent de overheid miljarden euro's subsidie toe aan duurzame energie. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Er staan straks honderden zonneparken op landbouwgrond... waar nu nog aardappelen staan of koeien grazen. Aan tafel hoogleraar zonne-energie Wim Sinke van de Universiteit van Amsterdam... en Peter Segaar, zonne-expert van Polder PV. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Polder PV. Peter, waar staat het voor? Ik woon in een polder, onder ja, zeeniveau hey, En is PV is uh, de internationale afkorting voor zonne zonnestroom... zonne elektriciteit uit zonlicht. Duidelijk. Wat is, er, Peter, wat is er aan de hand? Stappen boeren nu ineens massaal over op zonnepanelen... omdat ze daar meer geld mee kunnen verdienen dan met uh, maïskolven? Nou, massaal niet. Maar uh, het is een zeer significante stijging, uh, is er uh, nu waar te nemen. Het zat er al een paar jaar aan te komen met SD 2014. De subsidieregeling, uh, die toen heel erg succesvol was... Ja. En uh, het is inderdaad zo dat uh, voor sommige boeren... die marginale uh, gewassteelt hebben... dat daar aanbo aanbod wordt voor, voor gedaan voor uh, zonneparken op hun grond maar voor 15 jaar. Hoe, hoeveel parken hebben we het over? Hoeveel, ja, kun je dat zo neerzetten? Hoeveel hectare? Hoeveel... Uh, ja, ja, want ik hebt... kreeg een uh, huiswerk mee... Van de Vara, tot nu toe zijn uh, gerealiseerd in Nederland aan zonneparken... grondgebonden zonneparken noemen we dat, 131 megawatt. Er zijn er een paar tiental. Uh, maar er staan er veel meer in de pijplijn. En dat heeft te maken met die subsidieregeling SDE. Ja. En dat is uh, uh, 1,4 gigawatt... Dat is 1400 megawatt uh, aan uh, beschikte capaciteit. Waar dus een subsidiebeschikking voor is afgegeven. En er komt, nog veel, meer er komt nog veel meer aan. En dat is dus wat je zegt grondgebonden. Dat is dus op de grond staand. Op een frame, op dat, ja. een woord met schroeffundament... of in de grond geramd of op betonpalen of wat dan ook. Ja. Uh, maar het staat op de grond, ja. ja. En Wim, Wim Zinker, dat heeft veel te maken met die, met die uh, subsidieregeling die er, die, er, uh, die er was. Dat heeft de boel enorm aangejaagd. Dat klopt. Dat uh, klopt. Dat is aan de ene kant natuurlijk een succes. Het begint nu echt ja. hard te gaan met zonne-energie. Uh, maar het betekent ook dat uh, veel ja, burgers, gemeenten, provincies... eigenlijk uh, bij verrassing worden genomen, om het zo te zeggen. En uh, dat we heel erg moeten oppassen... dat we nu niet een, een valse start aan het maken zijn. Dus wat we de komende jaren doen... is eigenlijk alleen maar ja, het fundament leggen voor het echte werk. Zoals ik dat dan meestal zeg. Uh, de, de komende jaren wordt een paar procent gelegd van wat we eigenlijk nodig hebben op lange termijn... om echt verschil te maken met zonne-energie. En als we dat niet goed doen, dan komt dat echte werk er nooit. Dus dan, ja. dan kunnen we wel even spurten nu. Maar de marathon waar we eigenlijk aan moeten beginnen... de energietransitie, die gaan we dan zeker niet Maar waarop, waarop wij doelen de, de woorden valse start? En, nou, ik denk dat, dat als je echt op grote schaal zonne-energie, maar ook windenergie wil gaan gebruiken... Ja? dan is het heel belangrijk uh, dat dat uh, gebeurt met een zekere draagvlak... En, en misschien wel uh, actieve steun van, van mensen in Nederland. Uh, anders dan gaan we daar gewoon niet komen, of in ieder geval niet op tijd. En dat betekent dus dat mensen wat er nu gedaan wordt... Uh, ook uh, moeten kunnen waarderen... Uh, letterlijk moeten kunnen waarderen... en, en in figuurlijke zin... Uh, mooi vinden of creatief uh, vinden... goed vinden, passen bij de omgeving. Ja. Want zijn er nu voorbeelden dan van... Ga, gaat dat niet goed? Er komen o mensen al in optie? Op stand? Zijn er ja, acties? Na Wie... de, de sluiting van de subsidieregeling... vorig jaar, de dag erna had ik mensen aan de telefoon die in een combinatie van uh, paniek en verontwaardiging reageerden. Van wat ik nu heb gehoord, uh, wat er in mijn buurt wordt gebouwd binnenkort. Uh, ik wist er niet van, uh, ik vind het uh, onacceptabel, et cetera. En dat is, denk ik, heel gevaarlijk. Want ja. zonne-energie is tot nu toe best populair, denk ik. En dat is een hele belangrijke ja, eigenschap of, of waarde van zonne-energie. Die moeten we koesteren. En eh, we moeten er dus voor zorgen dat we nu doen wat we nu doen. Ja. Dat dat echt een soort ja, basis vormt voor wat we dan echt op grote schaal kunnen gaan. Want plotseling zouden mensen dan van dat soort parken in hun... In hun achtertuin hebben, in de, in ja. de, in de, in de landerijen. En dat ja. zijn dan ding, dingen natuurlijk op van die stellages. Hè. Je, ziet, je ja. ziet ze soms wel staan. In Duitsland zie je dat ook wel veel. En dan rij er langs. Ja, het is, het, het is nogal een aanblik. Ja, maar ik denk dat er zijn twee dingen zijn. Je moet eerst goed nadenken en, en het erover eens zijn tot op zekere hoogte. Waar gaan we dat doen? En als je het dan gaat doen, hoe gaan we het doen? En ik denk dat... Uh, mensen en, en partijen eigenlijk geen idee hebben... van de variëteit aan uitvoeringsvormen en ontwerpen en inpassing... of, of ja. combinaties met de omgeving die je kunt maken. Uh, Peter, ga, gaat het, uh, het gaat snel... Ja, het gaat heel snel. Maar de, de, de versnelling zit al jaren in. Ik heb hier allemaal leuke grafiekjes die allemaal. Ja, allemaal ja, op de, oh, ja, ja grafieken omhoog lopen. Zien, de, ja. de, de groei wordt steeds groter. Sinds 2014 is die constant ja. groot aan het worden. En uh, ik zie het wel als een logische ontwikkeling, want dit is niet uh, alleen in Nederland gebeurd, het is overal gebeurd. En vergeet niet dat in België in de hoogtijdagen, want uh, daar komen we vast nog op over projectontwikkelaars uit het buitenland. Uh, dat Nederlandse partijen een hele goede zaken hebben gedaan bij de grote uh, rooftop. De, de de, de, de, ...de grote platte daken. Ja. Uh, uh, dus, uh, en, maar ook zonnepark op grond... Uh, ...is een ontwikkeling die overal ter wereld ziet... ...en Nederland zal daar niet vers verschoond van blijven... Uh, maar het moet wel heel zorgvuldig gebeuren. En uh, we zitten nu in een stadium dat het mensen overrompelt... omdat het allemaal nieuw voor ze is. Mm -hmm. We zijn nu inmiddels wel een beetje gewend geraakt aan windturbines. Dus we zullen allemaal ook wel aan gaan wennen. Maar het zal niet zo zijn dat heel Nederland volgegooid gaat worden... wat nee, soms nee. de suggestie is die gewekt wordt... Ja. Maar, je moet het... maar goed, over wintermiddelen is natuurlijk veel commotie geweest. Ja. En nog steeds wel als er parken worden aangelegd. Zowel op land als op zee. Ja, en dan zet ik tegenover dat zijn mensen die dan uh, nooit de alternatieven uh, presenteren of die actief pushen. Um, um, we leven in een extreem welvarend land. Het geld klots tegen de plinten, hoor je steeds vaker. De groei uh, in de bouw en noem maar op. Uh, een welvaartsstaat bestaat niet zonder energie. Mm -hmm. En als je, je energie niet duurzaam op wekken, dan ben je ten dode opgeschreven. Ja. Dus zeg jij tegen mensen die nu een beetje tegen stribbelen over die uh, zonneparken in de weilanden... van ja jongens, linksom of rechtsom, uh, uh, wend er maar aan. Dit gaat het worden. Als jij een energietransitie wil... Uh, het zij uh, verplicht via Europa... 14 zo ja. voor 1040 dagen. De, uh, 31 december 2020 is over 1040 dagen. Moet we moeten op 14 duurzame energie zitten. We zitten nu op 6 ja. Ja. Dat is nog een probleem. Ik heb ook een leuk grafiek waarbij die hellingshoek... heel erg uh, afwijkt van wat ja. we tot nu toe hebben gerealiseerd. Dus we moeten, zeg je. Uh, en als je naar duurzame energie gaat... ga je naar decentralisering van de energievoorziening. Dat betekent dat je overal energieopwekking zult hebben en het zult gaan zien. Je kunt het niet eeuwig bl blijven wegstoppen. Je kunt nee. het wel beter inpassen. Maar decentrale opwekking betekent dat je overal in het land... je energieopwekken. Want we zien. moeten af van uh, het maar uit een kolencentrale halen of gas uit Rusland of waar dan ook. Uh, of, je, kernen, of je wilt en dat en continueren, ja. nou dan heb je een groot probleem want ja. dan hebben we afspraken in Parijs gemaakt. Wim, Wim, Wim Sink, uh, ja we moeten wel. Ja, het is, we, we moeten inderdaad, uh, maar de, een van de belangrijke uh, mogelijkheden van zonne-energie is dat je allerlei verschillende soorten toepassingen parallel aan elkaar ontwikkeld. Dus dat betekent niet alleen maar zonneparken... of zonneweides, hoe je ze ook wil noemen... en daken, maar uh, ook... gebruik maken van allerlei andere oppervlakken. Dus uh, onze wegen, onze spoorlijnen... Ja. Uh, onze bedrijfsterreinen... Uh, uh, op zee... eventueel. En ik denk... dat de, de parallele ontwikkeling van al die marktsegmenten... die is cruciaal om eh, nou, Ten eerste om het volume te krijgen wat je nodig hebt. En ten tweede om ook te laten zien dat je eh, niet voor de optie met de laagste kosten gaat. Maar dat je met de, voor de optie met de hoogste waarde gaat. Dus landschappelijke waarde. Eh, waarde met betrekking tot combinatie van functies bijvoorbeeld. Je hoeft niet per se uh, volledig je ja. land- en tuinbouw op te geven... als je daar zonnepanelen plaatst. Maar ja, Zijn de, de, de, druk, andere mogelijkheden. de druk is groot natuurlijk. Ja. Hè? We, hey. hebben, we hebben ja. de doelen die we moeten halen, of we willen of niet. Dat, en, en veel van ons willen dat natuurlijk. Die doelen moeten we halen. Um... Ja, grote stappen moeten gezet worden. Halen we het dan wel met een dak hier en een dak daar... en een industrieterrein, uh, platte daken? En, uh... Nou, dat, dat dak hier, dak daar... dat is misschien een beetje uh, op het gevoel werken. Want we hebben natuurlijk miljoenen daken... en er zijn nog maar heel weinig van bedekt. Ja. We moeten echt wel uh, grote stappen zetten en snelheid maken... maar niet noodzakelijk op de manier zoals we dat nu doen. Nee. En ik denk dat... Ja, we, we maken bijna een karikatuur zeg maar, van... hoe uh, zonne-energie uh, kan worden toegepast. Uh, en... We moeten zo snel mogelijk even een stap op de plaats maken... en plannen maken voor al die toepassingen... en die allemaal parallel aan elkaar ontwikkelen... Eh, om uiteindelijk te komen waar we willen zijn. Ja. Pas op de plaats, Peter als het gaat om uh, zonneparken, grondgebonden zonneparken? Nou ja, de zonneparken die zijn beschikt... je uh, kunt er vergif op innemen... het Grootst gede grootste gedeelte daarvan gaat gewoon uitgevoerd worden. Dus projectontwikkelaars hebben heel veel tijd ingestoken en zo... die gaan die beschikking invullen. Dat is dus een doorstart. Ik wil eventjes een cijfer, want ik had mijn huiswerk moeten doen... Nee, uh, nee. Uh, uh, <lacht> Ga over, over die... Uh, uh, die 131 megawatt aan de eerste 10 parken, als je dat op rooftop zou willen, uh, op de platte mm -hmm. daken zou willen uh, leggen. dan kom ik, heb een projectenlijst, ja. 6400 projecten staan er inmiddels in. dan zou je de 111 grootste uh, rooftop-projecten uh, uh, dat volume vullen. Dat is eventjes, om even ja. het verschil aan te geven: dat van 10 grootste uh, landgebonden projecten. Dan moet je 100.000 euro. Ja. En dat zijn. Ja. Ja. Ja. Nee, ik, ik denk. Het, het zal niet makkelijk zijn. En ik zou zeggen. wend er maar aan. Hè. De hele energietransitie is niet makkelijk. En dan kan ik eraan toevoegen. Dat waar we nu mee bezig zijn. Het opwekken van duurzame elektriciteit. Dat is beslist niet het moeilijkste onderdeel. van de energietransitie. Dus het, het wordt een onderdeel. van onze leefomgeving. Het wordt ja. iets van. van alle dag. Dat hebben we ook in deze uitzending trouwens gehoord. En daar moeten we aan wennen. Maar dan moeten we ook keihard aan gaan werken. En creatiever. Denk ik dan we dat op dit moment dan doen. alleen maar weilanden vol zitten? Want, uh, de, uh, het, de hoe mensen daarop reageren, ja, dat staat natuurlijk ook onder druk, hè? De, de, de uh, ja, er zijn natuurlijk bezwaarprocedures en mensen klopt. die in, in, in, in ja. actie ja. komen via de gemeentes. Nou, de bekende uitspraak: natuurlijk, uh, uh, vertrouwen uh, komt te voet en gaat te paard. Ja. Um, dat is een reden om, als ik zeg pas op de plaats, bedoel ik eigenlijk die andere segmenten, eh, dus wegen, huizen, eh, bedrijfsterrein, etc. om die eh, actief te gaan ontwikkelen en te laten zien wat voor een diversiteit de technologie op dit moment al mogelijk maakt. Ja. Systemen waar je je vingers bij aflikt. Uh, <laughs> en, en die uh, misschien iets duurder zijn dan de standaard systemen. Maar als mensen kunnen kiezen, dan ben ik ervan overtuigd dat ze daarvoor kiezen. Ja. Uh, een beetje temporiseren dus. En ook goed nou ja, nadenken over, de, over precies, alle alternatieven die je zijn. Diversificeren ja, ja. En, en niet en en, zomaar de, de landbouwgronden vol uh, plempen. Nee, precies. Nee, nee. Maak, maak een nationaal plan daarvoor. Peter, nationaal plan? Uh, sowieso, uh, voor windenergie is dat al gebeurd. Dat ook Sector heeft ja. aangegeven van er moet een soort protocol komen... waarbij uh, maatschappelijk uh, verantwoord ondernemen... integraal onderdeel wordt van al die windenergieprojecten. Hetzelfde gaat gebeuren voor zonne-energie. En uh, al, al, al die projectontwikkelaars die al bezig zijn in Nederland die uh, zijn ook geschrokken van die commotie... en zijn al bezig met maatschappelijke inpassing. Die zijn bezig met het afsplitsen van een postcode project van een groot SDE-gesubsidieerd project... waarbij de lokale ja. bevolking financieel kan participeren. Dus allerlei mogelijke vormen van financiële dus participatie. Dus jij, jij gelooft wel dat dat, dat dat in goede banen geleid gaat worden? Ik zeg niet dat het over rozen gaat. Nee. Uh, maar nee. uh, dat projectontwikkelaars er wel ja. mee bezig zijn al... Ja. om die uh, omgeving erbij ja. betrekken... sterker nog om die in een heel vroeg stadium erbij te betrekken. Het, heb je daar vertrouwen in, Wim? Ja, absoluut. Uh, ik, ik, gelukkig ja. kom ik ook uh, partijen tegen. Ook projectontwikkelaars die, die zich bewust zijn hiervan. En, en ook zien dat hun, hun eigen boterham... Uh, gebaat is bij uh, die zorgvuldigheid waar ja, we het over en hebben. Bij de draagkracht. Absoluut. Ja, ja. Goed, uh, heel hartelijk bedankt. Uh, Wim Sinken en Peter Segaar. Dank voor jullie verhaal over de zonneparken. Op deze, zonnige dag. Dag. Op deze zonnige dag en de komst uit naar de meer. Um, doe ik aan het eind nog even een speciale oproep voor uw zelfgeschoten natuurfilmpjes. In het nieuwe seizoen van Voege Volgens TV, dat op 9 maart begint focussen we ons iedere week op één specifiek natuurgebied. En natuurlijk zijn we geïnteresseerd in al uw mooie filmpjes, maar in het bijzonder natuurfilmpjes uit die betreffende gebieden, of in ieder geval dat deel van de provincie. Uh, bijvoorbeeld het gebied rond Fort Pannerden, de Millingerwaard, Ooipolder, die komt treien, het Naardermeer, uh, natuurgebied Hollands Duin, de Hoge Veluwe, enfin. kijk even voor een lijst met gebieden op vroegevogels.bnnvara.nl en ga erop uit en maak mooie filmpjes. Uh, Natine,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 Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Beethoven 7e door de energieke dirigent Theodor Kerencis en Musica Eterna op 10 april. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. NPO Radio 1